Je verdient het. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Dus 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A56. Kijk op ben.nl. Dit is het nu.nl-nieuws van 10 uur. Goedenavond. De veiligheidsregio van Utrecht denkt dat er niemand meer in het sportcomplex is dat deels is ingestort. Dat zou blijken uit de bezoekerslijsten die zijn gecontroleerd. De instorting ontstond begin van de avond, vertelt de veiligheidsregio tegen RTV Utrecht. Nou, We dat al nu 7 hebben sporters uh, kraken gehoord in het gebouw. Die hebben mensen van het, uh, van het management erbij gehaald. Kort daarna is het gebouw ook echt ingestort. Dat wil zeggen, het dak is naar beneden gekomen en de wanden zijn naar binnen getrokken. Waren zo'n 20 mensen in de pand toen het plafond omlaag kwam? Ook deze man moest snel weg, dat hij tegen Hart van Nederland. Toen we binnen waren, was iedereen wel, we renden wel snel naar buiten. Maar het was niet super druk, dus het was ook niet heel paniekerig. En eenmaal, ja, je bent zo buiten. En pas buiten hadden we echt door wat er eigenlijk aan het gebeuren was. Met drones wordt nu extra gecheckt of er echt niemand binnen is. D66, CDA en VVD praten morgen weer met informateur Letchert... verder over een nieuw kabinet. En dat doen ze opnieuw op een landgoed in Hilversum. Daar waren de drie partijen vorige maand ook. En ook nu blijven ze er weer een nachtje logeren. Het was nog even spannend of het allemaal door kon gaan vanwege het weer... maar dat gaat dus lukken. De Amerikaanse buitenlandminister gaat volgende week... met Denemarken praten over Groenland. President Trump heeft de afgelopen tijd herhaald... dat hij Groenland graag wil overnemen om de strategische ligging...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 the 70s, 80s and 90s. Joe, Joe,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 Always